Ah That's all. Me, me, slice it, şey Man. Jij wekt mij dus een week te vroeg. Huh? Oh nee. Jij probeert nu toch niet mijn voorraad in te pikken en mij te bestelen. Roger, ik zal je moeten doden. Alstublieft, ik ben wanhopig op zoek naar wat voedsel voor mijn gezin. Jij hebt toch geen gezin? Een eenpersoonsgezin? Hm. Oké, okay, wacht, wacht, wacht, wacht. wacht. Kijk, alles ligt nog binnen, dus theoretisch is niet gestolen. Holy Oh my nee. oh. Trager Es bomb. Genau. Fessung weg. Echt waar. Als je me opeet, moet je het zelf doen. Maar ik kan het terugbrengen. Echt alles. Hm, mijn rode wagen? Roder. Auw. De blauwe koelbox. Blauwe koelbox? Op mijn lijst. Moet het blauw zijn? Ja, en ik wil mijn patatjes. Want ik zie ze zo graag. Want zulke patatjes, daar ben ik pas echt vol van. Dat is waar. Pijnlijk waar, ja. En weet je wat? Ik bezorg je het mega grote superpak voor het hele gezin. Bestaat dat? Ik dacht het wel. Oké okay, Roger, ik ga nu weer slapen en als die maan vol is, word ik weer wakker. En al mijn spullen breng je dan weer mooi terug waar ze lagen. Maar dat is over een week. Dat is onmogelijk voor je... Een... een week is perfect. Ik zorg voor helpers. Volle maan, alles terug. En denk niet dat je kan weglopen, want als je dat doet, dan jaag ik je op en dood ik je. Oké. Okay. Oké, okay, grote beer, op je gemak. Ja, ik klaar de klus. <laughs> Vandaag over een week lachen we alles weg. <lacht> Is vergeten, hè? <lacht> Gotta tell myself, yeah, I'm the man. Looks grim right now, but pretty soon we'll be laughing. voor de beren niet te voeden oh, oh, maar 274 dagen tot de volgende winter. Iedereen wakker worden. Winterslaap is voorbij. Oh, morgen. Morgen, sappie. Oh, oh, niet in het meer waar we drinken, hè. Kom aan, jullie laaarts allemaal, die is Dat betekent werk aan de winkel. Wagen dan. O, oh, nee, wat? Come on, slaapkoppen, opstaan of moet ik naar binnen komen? Luister eens hier, ik heb mij de hele winter al ingehouden. Maar nu moet ik echt lossen. Oh, ja, nee. hey. hey. Bedankt, Stella. Oh, als je je kamer in één keer leeg wil hebben, Werner, daar ben ik goed in. Goeiemorgen. Wel een super de popper de popmorgen. Hé? Oh, amai, zinne. Oh, oe, is het met groeite zachtjes er al, hè, schatje? Spoktante en stekel weer noemde 3 wakker en spa-creme gestoken. Oh, die is heel prikkelbaar. Ja, het is de schaarpste van heel de hoop. Weet je goed wat? Ik doe vandaag de dagshift. O, lo, dat vind ik super. Oké, okay, jongens, je hebt uw moeder gehoord. Nu gaat je luisteren naar mij. En braaf zijn, hè. Oh, boy. Dat is waar ik echt bang voor was. Waar is het eten? Is er nog eten? Ik heb echt honger. Kan mij iemand zeggen of er nog eten is? Ha? Alles is al op, zappie. Schuld van de winter. We moeten weer op jacht gaan nu. Oh, okay. jee. Er zitten wat nootjes in het bos en ik weet waar ze zijn. Ik haar ontbaai. Huh? Huh? <lacht> <Yeah. Yeah. lacht> pa, het was maar sneeuw. Maar evengoed was het een roofdier. Zo voor dood spelen, dat is toch stom? Hela, moet ik het nu nog eens zeggen? <lacht> voor dood spelen is mijn lang leven... Doodgaat, op te leven. Ik ben vandaag niet een baas, oké? Okay? Hou u dus kalm. Lustertis, deze jaar gaan we het er helemaal voor stellen. Een goeie vent. Een goeie vent? Oh -oh. Een goeie vent. Ah, oh, het is weer zo vaak. Waarom denkt iedereen dat ik een man nodig heb, hè? Ik zie er niet uit en ik ruik echt rot. Dus, mocht je een man vinden die deftig is, goed met kids en een verstopte neus heeft, pijl mij. Uh, Boots, uh, hallo. Ik heb een schudde zaad. Zie je eten. Nu, ik denk dat jullie weten wat dit betekent. Penny. Oh. Venner. <coughs> Momentje, de sappie. <koughs> het betekent dat we met z'n oh. allen bijna van honger waren gestorven. Oh. Sorry, dat was een beetje te straf. Ik bedoel echt pijnlijke honger. Oh. <koughs> <koughs> ik ben nog niet klaar, sappie. Morgen, Lou, Penny. Merci. Hey jongens. Dus, wat ik jullie wilde zeggen is... Wacht, Sappie. Als je weer eens moet gaan, ga dan. Oké. Okay. Als iedereen zich wat inhoudt, dan komen we er. En dit jaar proppen we de hele boomstam boordevol. Helemaal tot boven. Precies, ja. Helemaal tot boven. Want wat zijn wij? Sprokkelaars. En wat sprokkelen wij? Eten. Yes. Super Werner, Echt klaargoed. Oké, okay, Sappie. hè? Huh? Wat is er? Wat is wat? Wat wou je me dan vertellen, man? Huh? Oh oh oh! wat oh, <motri> ja. was er, wat was er, wat was er, wat was er, wat was er, wat was er. Wacht, het lijkt me een beetje van me toe. O ja. ik heb dat niet zeer raars gezien. <h> ik heb het nooit gezien. Het is bangelijk. Rieselijk, <h> volg mij. Oké, okay. kennis maken met iets raars en bangelijks. Oké, okay, we gaan. Hmm, sprokkenlaars. Sappie, welk raar ding. Oh, dat te raar. Licht. En daar is er geen einde aan, ook. Amai, oh, Lo. Nog nooit in mijn leven heb Zo is zoiets ongelooflijk Man, dat is groot. Wat is dat ding? Hela, nee! Ik ben bang, ik ook, mama. Ssh, ssh, het is oké, okay. het is maar een... Zeg, wat is dat eigenlijk, Lo? Ik uh, luister het, het is een... Tis... Werner? Het <coughs> uh, is uh, duidelijk een... Een soort struik of zo. Weet ik, zowel veel minder bang zijn als ik wist hoe dat jeette. We noemen het Steve. Steve? Dat is toch een mooi naam. Steve en ik goed. Ik zijn precies al minder bang van Steve. Oh, grote, machtige Steve. Wat wil je van ons? Ik denk niet dat je er kan tegen praten. Dat heb ik gehoord, jongeman. Ja! Kom jij maar eens naar hier. Oké. Okay. Zapie, kom terug. Maar Steve is boos op mij. Het kwam van de andere kant van Steve. Van die struik, dus... Ah. Kijk, er is maar één manier waardoor we gaan weten wat het is en wat hierachter steekt. Ik ga op onderzoek uit. Ah. Ah. Ah. Ai, ai, ai. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Steve vreet verder. Oké, okay, Steve. Je hebt het zelf gezocht. Stella, nee. Ik ben niet opgevreten. Ik struikelde. Oh. Ik ga naar de andere kant. Niks doing eh Yüly nne maket <sharpament> oh. oh ah hey ah oh ah ah uh. wow uh. oh. oh. oh. oh. oh. oh. oh. Auto? Ah! Ah. Oh, Oh! en ze, onze slapen, ze zag er verschrikkelijk uit, met met, met wielen aan hun voeten. Ja. En ze hadden stokken en ze sloegen me hard met die stok, alsof het een soort gruwelspel was. Six. Had voor dood gespeeld. Je had moeten doen of je dood was. Wat? Dat is toch het ergste niet? Het halve woud is weg. Huh? Ja, de eiken en de bospestbosjes zijn allemaal weg. Oh. Amai. En ja, waar gaan we dan eten? Ja. Hoe moet je ja. nu leven? Geen idee. Ik kan maar één ding zeggen: we zitten veilig hier, zolang niemand weer eens langs dief gaat. Dat heet een haag. En je hoeft er niet bang voor te zijn, amfibietje. Het is de poort naar een beter leven. Uh, ik ben wel een reptiel eigenlijk, maar iedereen vergist zich daarin. En uh, u bent? Och, waar zijn toch mijn manieren? Ik heet Roger. Oh. Nu moeten jullie niet denken dat ik mij opdring, maar ik heb jullie horen praten. En ik kan jullie perfect inlichten over die hele haaghistorie hier. Zie je, jullie wildernis is nu omgetoverd tot 25 hectare paradijs. Op en tot proper, perfect aangelegd, met erco. Er zit maar één smet op. Jullie zitten hier. Nee, nee, nee, dat is juist zeer goed. Jullie zijn winterslapers, oké? Okay? Jullie verzamelen een voedselvoorraad voor de winter. Aha, een boomstang vol. Sappie. Echt waar? Zo groot, zo mega groot. Helemaal, tot boven. Nola, Mag je iets vragen? Hoe lang duurt het zo gegaan om dat vol te krijgen? 274 dagen. Oeh, ooit in een week geprobeerd? Dat is onmogelijk. Niet als we samenwerken. Zie je, jullie zijn grote verzamelaars, ik kan tellen en zij hebben veel eten. Hoeveel eten? Hoopen eten, bergen eten, eten zat, het is zot. Ja, zot of zat, het is van geen belang welk soort. Wij zijn niet geïnteresseerd in dat eten. Maar waarom niet? Ik vind dat je dat toch goed kan zeggen. Ik vind dat we moeten lusteren. Nou ja, ik vind eten zat niet zo zot. Het is wel te zot. Mijn staart ja. geukt. Oh, dat oh, is oh, Wacht eens, wat doet wat? Als iemand iets in zijn schild voert, dan jeukt mijn staart. En laat één ding duidelijk zijn. Door alles wat ik hier hoor, draait mijn staart helemaal zot. Luister, Werner, hè? van die haag hier moet je echt geen schrik hebben. Ik heb schrik. En ik weet wel degelijk waarom. Oei. Oei. Dit is geen moedervlek. Ja, dat heb je als je zonder iets de wereld intrekt, hè, Werner. Ja, bedankt voor het langskomen, maar we zijn niet geïnteresseerd. Niet geïnteresseerd in het lekkerste eten dat je ooit zal proeven? Nee. Werner. Niet Geïnteresseerd. Oké. Okay. Ik snap het. Het gaat niet door. Hier staan jullie simpelweg niet open voor. Oh. Dat vriendschap is een magische combinatie. Van maïsbloem, gedehydrateerde kaaspuree, eistoffen, toluïen en glutamaat. Met andere woorden, chips. Nachos met kaasmaak. Oh, ja. Gooi maar hier. Oh, oh, oh, nog maar een schip. Wauw, Wauw, dat is lekker. Het is allemaal lekker. Ja. En jij gaat er een van uit. Ja. ja! Welkom bij het Villavonk. Oei. Oh, oh, oh. oh. oh. oh. Met oh, goed met luister, hè? Als iemand van de familie iets overkomt, ben jij persoonlijk verantwoordelijk maakt ze amuseren zich. Dan ben ik nou verantwoordelijk voor. Oh, okay. oh. Wauw, kijk nu eens. Hey, Werner, ik heb een paar van die malse graspietjes genomen, om eens eventjes te vergelijken, hè? En zie eens, Het gras dat staat precies groener om deze kant. Werner, ben je zeker dat dit dezelfde plek was? Ja, zeker, want het was perfect. De... Oké, okay, genoeg over hem. Ik snap het. Goed, hij kent dus een paar trucjes, maar wil dat zeggen dat hij over water loopt? Hé, hey, allemaal, langs hier naar deeter! Ja. Ah ja. ja. ja. hey, mij dat zijn nou. Wat is dat? Dat is een viermaal vier. Mensen leiden erin rond omdat ze stil aan hun vermogen tot lopen kwijtraken. wijd raken. Ah mij zo groot. Zeg, en met hoeveel zitten ze daar dan in? Gewoonlijk één. Oh. Hi, dit is Gladys Sharp, uw voorzitter, die van de eigenaarsvereniging. Amai. Wat was dat? Rustig, rustig, geen probleem. Dat is nu een menselijk dier. En ze hebben evenveel schrik van ons als wij van hen. Nu, als zo'n menselijk dier je ziet, rol je gewoon op je rug en wil eens lekker aan je delen. Zien ze graag. Het eigenaarscontract door u getekend zegt dat het gras maar vijf centimeter mag zijn. En als ik uw gras met mijn mechtertje meet, zeven centimeter. Als we nu eens het eten stelen en weg. Kom aan, hebben ze het of niet? Zag je dat niet? Het zat in de doos. Zij hebben altijd eten bij zich. Wij eten om te leven. Zij leven om te eten. Ik zal jullie laten zien wat ik bedoel. De mensenmond noemt men een taartengat. Het menselijk dier noemt men een patattenzak. Dat is een machine om eten te laten komen. Dat is een komen etengeluid. En dat is de poort waar eten wordt doorgesluist. Dat is een van de vele voedseltransportmachines. Mensen brengen het eten, nemen het eten, laden het eten, rijden rond met eten, kleden zich met eten. Dat houdt het eten warm, dat houdt het eten fris, dat... weet ik niet wat het is. Ah! Ah! Kijk eens aan! Eten! Aan dit altaar aanbieden ze prijzen, eten. En dat eten ze als ze te veel hebben gegeten. En zo raken ze hun schuldgevoel kwijt om nog meer te kunnen eten. Eten! Eten! Eten! Eten! eten! Denk je dat ze er genoeg van krijgen? Natuurlijk niet. Voor mensen is genoeg nooit genoeg. En wat doen ze met alles wat ze niet opeten? Ze stoppen het in grote zilveren potten. Allemaal voor ons. Dat is toe! Lekker, Ja vanmaai. Dat komt niet zo met. Het is dat dit is vanmaai. Super. dat is een bumper. En dat ruikt een beetje naar een poep. Oh. Nu, wat vind je ervan? Had ik gelijk of had ik gelijk? En dit buitje is dan nog het afval. Wacht tot je ziet wat in de dozen zit in de zakken en de bakken. Ik zeg het je mannen, volg mij dus maar en binnen de week hebben we genoeg eten voor voor voor, voor een beer. Wat? Bij man niet van spreken. Halt! Indringers, indringers! Van mijn erf jullie! Wat is er, liefje? Wat doe je nu? Je zei toch dat we ons dealen moesten liggen? Nee, nu niet! Wees! Weet je! Jij hebt hier Je geputst! Oh, je dierde! Ik moet langer drinken. Deze stijl. En, okay, okay, okay. Okay. We kunnen wel we anders eten, hè? Zie je nu wel, dat is waar ik het daar straks over had. Die menselijke dieren willen ons hier weg. Dus we hebben haar doen schrikken en ze werd woest. En dan? En dan? Oh, kun je niet mee zeggen dan en dan? Kom aan, denk aan dat eten. Daarvoor loont het de moeite, nee? Daarvoor sterf je toch? Huh? Uh. Oh. Ik zal het anders zeggen. Nee, sterf is echt wel het juiste woord. Misschien hè, lijkt ons leven in het bos primitief voor een gast met een sacoche. Wat? Het is zo. Ik spreek voor de hele familie als ik zeg dat wij ver weg willen blijven. Van alles, voorbij die haag. Oh, komaan. Jullie hebben nog geen donuts geproefd. Als je wintervet wil, dan is dit wel de enige manier. Je gaat nog zweten deze winter. Oh, oké. Okay. Goed dan, jongens. slapen er is over. Goed idee. Ik uh, loop nog wel eens langs. Goddomme katsen bijna. Goeien nacht, Ella. Goeien nacht, Werner. Goeien nacht, Nolle. Goeien Werner. Nacht, Loe. Ja, stop op, Wernerke. Goeien nacht, Penny. Stop Werner. Nacht, Sapie. Goeien nacht, Werner. Nacht, Boekje. Goeien nacht, Werner. Nacht, Peke. Werner. Goeien Stekel. Goeien Als we weer wakker worden, zijn er nog 273 dagen tot de winter. Goeien nacht. Doe het leeg Wacht, iedereen. Dat is juist. Ik heb een koevoel. Uw tijd is om, Roger. Ja, maar ik heb nog zes dagen. Nee, nee, nee! Ja. Uh. Uh. Oh, oké. Okay. Vier poten. Maar ik leef nog. Ik leef nog. Oké, okay, mannen. Aan tafel, frisje, past bij het ontbijt. Ik wil een doel. Ik wil pizza. Nee, niks van. <tie> ah. hmm. Oké, okay. dit is echt niet slecht. Het veegt wel wat knabbelwerk, maar dan slikt het toch maar lekker weg. En zoveel vezels daarin, goed voor de stoelgang. Mmm, wat? Ik geef het toe, dat ziet er lekker uit. Pff, wat doe jij hier? Ik kom je helpen met je voedselvoorraad. Luister, Werner, gisteren had je het over een woord in verband met je klik hier. Dat begint met een F, weet je nog wat het was? Familie, Juist, juist dat. Weet je, dat heeft mij gepakt. Zie je, Werner, ik had dat ook ooit. Mijn eigen huis, mijn eigen warm gezinnetje. Een flitse zapper. Maar dan was ik alles kwijt door... de vertelgers. De... Oh, oh, kom hier, Wim. Wel, toen wil je je beter, hè? Ah, steunblik. Allee, Werner. Een extra handje hulp kunnen we altijd gebruiken, weet je. De vertelger, Werner. Dan vertel ik Oké, okay. ah. dat is jouw probleem niet. Ik ben weg. Daar ga ik. Het was leuk. Maar nee, niet slagen. Het was echt keil leuk om hier te zijn. Uh, maar ik zie jullie nog wel eens ergens in uh, oh. een het bos. Succes verder. Het is goed, het is goed. Zeg, uh, Roger. Je mag uh, Je mag blijven. Ah. Hey, kom hier, hij hey, loopt dat er onder dat harde panzer van jou koekenbrode-aartjeskuil ging? Vind je het erg als ik je oom noem? Nu niet en nooit niet. Mooi. Zeg, werk ik samen met Sappie? Gaan we samen zoeken naar mijn noten? Heel aanlokkelijk, Sappie, heel aanlokkelijk. Maar eerst heb ik voor jou dit. Is dat een lekker koekje? Oh, oh, oh, oh. Dit koekje is bro. Waar ik toch koekje wil? Rustig, rustig. Geen paniek. Ik weet waar we koekjes kunnen vinden die zo waardevol zijn dat ze persoonlijk worden geleverd door officieren in uniform. Huh? En de Willemse wonen in teken. Ze bestellen maar één goos. De meest begeerde. boek. Afslankers, magermuntjes, melomangos en smakaroos. En weet je wat? Allemaal voor jou! Oeh. Hey, Wow, zapie zot. Even dimmen, ja? Heerlijk hoe jij zat, maar het is nog te vroeg. Maar ze zijn toch voor mij? Binnenkort, maar alleen in een combinatie van jouw manische energie en mijn briljante plan. Doe je mee? Ik hè, ik hè, ik hè, ik hè. En de rest kan stiekem. Vooruit met de geit. Ja, al ja, als ze dit deed, dan ontploft haar gezicht of zoiets. <lacht> dat is toch echt ah, er te gek. af van die koekjes? Ze zijn voor mij. Ah, zo veel. Ahem. Zee, die gast gaat toch niet met ons mee, als mee Wat, dat zou ik niet willen ze dan? Ah, daar zijn nog er kosten aan. Kom aan, kom eens bij de meester en goed opletten. Wat we hier gaan spelen is de wraadzuchtige, razende eekhoorn. Gaat dat lukken? Uh, uh, meester? Ja, uh, Zappie. Uh, Oké, okay. uh, een razende eenhoorn, was dat voor iets? Hoe moet ik dat juist spelen? Ik hoor niet eenhoorn. Oh. Uh. Oké, okay, dus eerst vullen met je haar. Oké, okay, goed uit en dan moeten we nog... Je haar een beetje nat maken, we poetsen je, je staart op. Niet doen. Meer. Oef. <tieft> Dat wil laat me zien. Tomme nu die woeste blik in je ogen vindt. Komaan. Oh, oh, ik heb wel mijn alfabet boeren. A B C. Zapi. Je moet je nu echt wel even concentreren, oké? Okay? Oké. Okay. Dank je. Laat eens zien. Aha, mooi. Zapi. Oh. Klaar. Kom aan Ik sta achter jou. Vooruit. Doe je ding. Hup. Hup. Ik ben een razende, vraatzuchtige eekhoorn. Ik wil mijn koekje! Jij bent een razend. Krijg schuim op mijn mond. Ik schuif schuim op mijn mond. de razende, vraatzuchtige bijt-eekhoorn. Hé, hey, het werkt ook. Ach, achter jou! Ja, ik weet het. Jij staat achter me. Weetmaken. O, oh, o, oh, o. Oh. O, oh, nee. Goed bezig. Heel goed bezig. Wat gebeurt er hier? Is dat Zappie? Ga terug naar de Aag. Doe je dat onder controle? Ze vallen helemaal. Hij is aan het werk. Ik kom eraan, Zappie. Erder nee. Wat doe je nu weer? Pas op. O, wauw. O, Berner, het was de Max. Jij bent een echt natuurtalent. Of moet ik zeggen, een natuuristentalent. Huh? Oh. Zappie, ja. jij hebt echt talent, vind. Ik werd bang van jou. Ik was bijna zover dat ik jezelf met een boek wou slaan. Alles goed met jou? Natuurlijk, jij bent Zappie. Die blauwe plekken die genezen wel. Meisjes zijn er zot van. Mm. Daar stond hij te was dansen. daar, Kinder. Daar viel die eekhoornos aan. Hij was razend of gek of zoiets. En er was ook een gruwelijk amfibiebeest. Reptiel. Oh, niks ergs. Ga binnen, eet een koekje, kijk naar tv en kalmeer yes. maar. Dank je wel. Uh, sorry, Jana. Ging dat over een razende eekhoorn? Och, ik denk dat ze vreselijk overdrijven. Wat als het waar is? Stel je voor een epidemie van razende dieren, razend ongedierte, ziektes en de pest en de prijzen van onze huizen, die zullen dalen. Ja, ik zit met een schotel in de oven. Ik moet weg. Fijn, zorg jij maar voor je ovenschotel. En ik zorg voor de vrede in de wijk en de zielenrust van iedereen. Lekker! Huh? Kijk, ik, ik heb het voor iedereen. Ik heb het dat ziet er goed uit. Eet maar. Dingen die zo lekker smaken, zijn goed voor hun wijk. Voel je het ook bruizen in je hersenpan? Ja. Dat noemt men een suikerstorm. Dat houdt die mensen zo op dreef. Zij hoeven geen winterslaap. Daarbovenop nog een slokje van dit. En waar je normaal de hele zomer over doet, kost ons maar een week. Wow, zacht aan, Voor jou absoluut oh, geen oh, schenken, cafeïne. Nee, nee. Nee, nee. Heel goed. Kom aan eten want dit vrienden dit is pas het begin. What? Huh? dat die je vindt onder dierenverdelger Arme diertjes, vreeselijk. Ze komen hier op zoek naar voedsel omdat er geen eten meer is. Debbie, ik herinner me niet dat jij een samenscholingspermisie had. Groepen van meer dan één mens moeten een samen... Ah, Timmy, uh, haal eens de spade uit de auto. Huh? Huh? Licht gaat uit. Lieden zijn lam. Ik zie een tunnel. Oh, nee. die arme diertjes niet uit een biotroof halen. Mama, ben jij dat? Ne zaman beni bulacaksın? İyi bir gün. İyi bir gün. İyi bir gün. Ja. Mag je nu aanraken? Nee. Zie je, dat is dus de reden waarom ik die heb gevraagd. Ze doden voor ze zich pijn doen. Iedereen moet hier weg en nu meteen. Juist, jongens, goed vastpakken. Kom aan. Jongens. Kom aan. Laat hier je wat weg. er iemand gebeld voor een groot dierenprobleem? De oplossing staat hier recht voor u. Dwayne Lafontaine is hier. Zeg, waar bleef u? Ik geef morgen een welkomstfeestje voor de buurt. En weet u, Debbie Zwage heeft meer dieren gedood dan u. Ter plaatse rust, meid. Mijn persoonlijke garantie dat er een levende ziel zal zijn op uw feest. De vertelger is gearriveerd. Laat het, laat Ah. Wat hebben we hier? Die Delphys marsupialis virgeninatus. Ongeveer vijf kilo. Mannetje. Ik denk dat hij dood is. Denkt u? Hebt u in feite wel een diploma van het verdellig instituut? Hij wil dat u denkt dat hij dood is. Kom op, kom op, kom op! Kom heel goed naar hem. Huh? Ik hoop toch maar dat hij geen te erge pijn lijkt. Ja. Ah, Corrie! Ah, het, Dood het! Bedankt ja, voor jouw aandacht. Ah. Ja. Ja, hele... Hij is weg. Oké, okay. wat voor een zoetje is dat hier? Waar is dat? Steekelvarken, stinkdier, eekhoorn, wasbeer, amfibie, reptiel. Nee, reptiel. Oh, je hebt gezien? Dat was leuk. meer dan super. Mega hoeper de poepman. Je was echt beestig. Yes. Wow. Yes. Goed ja! Wat? Ik ga het hier dan maar toegeven hè. Dat was eigenlijk echt goed. Fantastisch, Nolle. Ja. Nolle. Maar ook een groot applaus voor onze grote rijder, Roche. Goed zo. Roger. Roger, Roger, Roger, Roger, Roger. Roger, Roger. Roger, kom eens hier, we willen iets tonen. Ja, tuurlijk. Juppie. Wat een team. Kom eens mee, kom eens Oh ja. Een maat maat. Kom hier, hier langs. Kom mee, ik tonen, kom, Kijk eens Je nieuwe thuis. Kijk, dit is gereserveerd voor jou. Dat voor mij? Ja. Is dat zo nauwelijks gelijk als dat gevraagd had, Roger? Dit lijkt er in de verste verte niet op, Lou. Hier, ik word er alleen maar hipper van. Dank u. Is dat mijn tas? Nu hoef je niet meer te slapen in die oude boom. Daarom ligt jouw tas hier. Echt waar? Wauw. Hé, hey Roger, kijk, hier is alle kanalen op tv. Ik heb ook nog hd afgetapt. Je ziet iedere poriën puist. Hier, pak rap de zapper voordat pa hem heeft. Wauw. Een echte blitse Dat is lief, mannen. Echt lief. En nu terug naar een rotsgeruk onder ons. Wees maar beschaamd over jezelf. Je wordt deel van onze familie en je betreft ons. Ik gaf je mijn hart en je hebt in duizend stukken gescheurd. Kom maar aan, Kevin. Je voelt je als een gore rotzak omdat je erin bent. Nee, kom maar er vooruit. Zeg eens heel erg luid, ik ben een rotzak. Rotzak? Ik vraag me af, ja, is die vent wel een echte dokter? Hey, wat denkt de Gouden van Roger? Roger? Wo wo wo wo wow, Roger, wat doe je nu man? Dit wordt veel te familier. Haal nu het eten voor de beer. Haal het eten voor de beer. Wat? Waar is het eten? Waar is het eten? Waar is het eten? Oh, wanneer? Van nu weer. Ik breng alles terug waar het thuis hoort. Nee, niet doen. Ik zal wel vertrekken. Goed, jij gaat en ik breng alles terug naar de eigenaars. Wat? Waarom? Omdat... De menselijke dieren kwaad zijn op ons. En ik wil niet eindigen als dat konijn. Daarom geef ik dit terug. Anders maken ze ons kapot. Werner, je snapt het niet goed. We hebben dit echt wel nodig. Nee, niet nodig. Je mag het niet doen. Ja, toch wel. Laat los. Jij lossen. Ik moet het hebben. Nee. Daar. En volg mij. Wat? Shhh. Oh. Shhh, shh. Nee, ik loop er niet meer in, in jouw Weg. Valse drukken. Huh? Uh, ik weet niet wat jij wilt Sorry. bewijzen. Maar mijn hele schild jeukt en trilt. En weet je wat? Jij kan de pot op voor mijn part. Ik blijf staan nee, waar nee. ik sta. Spelen? Huh? Oh. Huh? Bella Bella Bella Bella Bella Bella Bella Bella Bella Bella Ja. Ja. Ja. Je had alles vol man. Hier, dank. Uh. Het jongen kijkt eten. Wat? Oh, wow. Kijk mensen, speel daarmee. Wil je niet spelen? Wil je niet spelen? Wil je niet spelen? Stop, oh, this is okay! Oh, oh, oh, oh! Ooh! Baby! I'm getting lost! ja bij de duivel. Uh, uh, uh, uh oh, winnaar, kook het een beetje? helpt die snuimen. oh, oh. oh. oh. oh. tuurlijk, oh, tuurlijk. wat was dat joh? wat is er gebeurd? ons eten. vergoed, weg. Wat? Weg? Hoe kan dat nu? Vraag het hem. Werner? Ik heb het teruggebracht naar de eigenaars. Wat? We hebben ons karkas afgedraaid ervoor. Ik bedoel keihard en het eten dat we verzameld hadden was Ik bedoel en nu is het gewoon fuchi. Ja, Werner, wat scheelt jou? Die bom was vol. Vol prul ja. Oh. Het was niet nog een goesting. Wilde je zeggen dat de tijd en de er waar op ons manier hebben verzameld... niet zo goed was als opa manier? Jouw manier? Je bedoelt zij manier. Zie je dan niet dat onze Rosé jullie gebruikt? Oh, Werner. Wat zeg je dan? Onze Rosé is zo niet. Je zal me moeten geloven. Zie je dan echt niet dat er iets mis is met die vent? Mijn staart jeukt als ik maar even in zijn buurt ben. Ah, dus wij moeten hier honger lijden omdat jouw achterste tilt slaat? Ik begin te denken dat jouw achterste gewoon farm jaloers is. Jaloers? Op hem? Ja, hij heeft ons de toekomst gegeven. Ik ga, ga je ons farm tegen. Ik weerhoud jullie, ja, van de uitrooiing. Zie je nu wat je doet? Als hier allemaal naar je luisteren, zijn ze dood binnen de week. Jij wil alleen je voordeel halen en hen bedriegen. Want ze zijn gewoon te naïef en te stom om dat in te zien. Ik ben niet stom. Oké, okay, ik bedoelde het niet... Uh, ik bedoelde onwetend. Over wat er gebeurt daar. Wat? Kom aan mannen. Zo heb ik het niet bedoeld. Ja? Nee, nee, niet doen. Stella, Nolle. Sappie, jij weet dat toch? Sappie. Ik ben niet stom. Alstublieft. I must give the impression that I have the answers for everything. You were so disappointed to see me unravel so easily. It's only change. It's only. クイの仕方。ララララ This fall upon I see you more you well. is overal tegen de wet mevrouw verboden in alle staten uitgezonderd hier kan me niet schelen als zou die ding tegen de conventie van genève zijn ik wil het <laughs> ik dacht dat er wel en ik ben zo vrij geweest om het voor u te plaatsen adios dieren epidemie invasie ah! oh, amai oh, oh, oh. Ik had dat eten nooit mogen nemen. Ik wou gewoon alles terug zoals het vroeger was, dat is al. Ik wou alleen voorzichtig zijn, want zo ben ik. Altijd erg voorzichtig. Ik kruip zeer gemakkelijk terug in mijn schelp. Jij daarentegen gaat er tegenaan. cool, dol, zonder vrees. Ze hebben gelijk, ik ben gewoon jaloers. Werner, geloof me. Je hoeft echt niet jaloers te zijn op mij. Je, jij zit gebeiteld. Je probeert gewoon je best te doen voor je familie. Ik denk dat jij de beste bent nu. Hoe zit het met je staart? Uh, mijn hoofd wil luisteren naar mijn staart en mijn staart naar mijn hoofd. En ik krijg er maagsweren van. Daarom moet jij nu het roer overnemen. Je weet echt niet wat er aan de hand is. En jij wel. Dus, wat is het probleem? Dit, Werner, is het probleem. Zie je dit? Ja, en dan? Oh. Aha. Wacht nu eens een seconde. He ja, uh, bent u de dame die een groot feest geeft? Ja, daar recht vindt u propere overtrekjes om over uw laarzen te doen. Yes! Yes! Eh, uh, eh, uh, uh, wat is dit? Wat? Oh, dat uh -huh. is een lijst. Van? Van alles wat je kwijt bent, Werner. Echt? Het is een erg lange lijst, zoals je kunt zien. Jij bent wel uh, georganiseerd. Mooi zo. Maar weet je wat? Ik weet een plaats die overloopt van voedsel. We jatten dat gewoon terug op één 8 Mooi. We zijn weg. Waar is het? Binnen in dat huis. Wat? Oh. Waar dient dat eigenlijk voor? Geef het gewoon terug. Wat Werner hier wil zeggen is... Ja, het is eigenlijk moeilijk samen te vatten in... Maar één woord. Oh. Het spijt me. Oh. Oké, koppen bij elkaar. Dit is mijn plan. Kijk, de vallen liggen hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, en hier. Hier, hier, hier, hier, een hele grote hier, hier. Daar misschien ook nog een paar. Is dat al? Nee, er zijn een heleboel rode lichten eigenlijk overal. Gaat het Werner? Je ziet er zo groen uit. Ik was er even niet bij, maar uh, ik snap het wel, overal lichten, vallen... Ik heb er niet schild nodig. Oké, okay. dat zijn wij. Ben ik de auto? Ik wil de auto zijn. Ik ben hem. Jij bent de schoen. Schoen zijn is stom. Wat denk je van dat schoon dingeske daar, dat dat blinkt? Hey, dat is niet belangrijk. Daarbij, ik ben de auto. Ik ben altijd de auto. Dus het plan werkt in drie simpele fases. Fase 1, lichten uit. Fase 2, naar binnen. Fase 3, wegwezen met een berg eten. Maar dat is daar als een vesting. Hoge muren, dubbeldikke deuren. Huh? Hoe raken we erin? De halsband van de kat. Eigenlijk is de halsband een sleutel die deuren opent en wij... En dan? Denk je dat hij zijn halsband gewoon afgeeft aan jou? Niet aan mij, mijn fan fatale, aan jou. Haar? Mijn? Jij, Stella. ...brengt die kat zover door gebruik te maken van... Mijn stank. ...je vrouwelijke charme. <lacht> Was is dat leid op? Luister, Wasbeer. Uh, misschien zie jij door dat zorrenmasker niet zo goed... ...maar mocht je het niet weten... ...ik ben een stinkdier. Van buiten wel, ja. Maar ik kijk in je ziel, Stella. En ik zie een poes. En wij zorgen ervoor dat jij een poes wordt. Schaar? Schaar? Alsjeblieft. Oh, hey, hey, hey, wacht eens. Koolstof. Koolstof? Deel eraan. Tomatensap. Merk. Durk? Durf niet, hè. Pak hey. oh. hem. Ja, ik heb hem. Ja. Komen. Oeps. Nog één ding. Auw. Wow, stop. Dat is het. Dames en heren, ons werk is gedaan hier. Ja. Wau, oh, my Sita daf. Das so... wow. Wat. Oh. Mia, ja? wow, oh. my. Ja, Stella, ich oh. bin echt wow. Oh. Wow. Okay, Mama. Dat is het. We gaan ervoor. Oh, niet nog eens, domme. Die dingen zien er veel te echt uit. Rot op, plastieke rommel. Sappy! Okay, okay, okay, okay, okay, okay, okay! Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee! Ah. Sappy! You missed it! That cookie is broke! Is alles in orde? Aha, hier gaan we! Kom aan, sappie, kom aan. Volg nu dat mooie licht. Daar is het, daar is het. Daar is het, daar is het. Daar is het, pak het maar. Daar is, is het, daar is Pak het aan je zottekont. Bingo! Oké, okay, fase 2. Ik dacht dat we al dood zouden zijn bij fase 2, maar dit gaat goed. Oké, okay, schattenbouwt, dit is aan jou. Eh, ja, laat ons hopen dat het echt een stomme kat is. Audio, go. Ze je moet verdorieën kat zijn. Zijn dat een kat? Misschien wil de kat een koe. Ik kom. dat die een koe wil. Kom, die... Wie is dat daar? Je bent een kat. Je bent een kat. Je bent een kat. Eh, uh, ik, ik bedoel, ik ben een kat. Eh, uh, miauw. Juist, ja. Hoi, vooruit zeg ik. Verblijm. En vlug ook. Mijn baasje geeft geen kruimels aan zwerfkatten. Zwerfkatten? Oké, okay, je hebt er zelf om gevraagd. Taalsband. Taalsband. Wat een mooie halsband heb jij daar. Mag ik eens kijken? Nee, nee, nee, nee. nee. Kom niet dichter. Ik mag me niet mengen met dieren uit het wilde woud. Het, het, het. Vuile vacht. Vuile vacht? <güls> Vuile vacht? Amai, dat gaat wat krijgen. Oké, okay, genoeg. Ik ben het kotspeu dat iedereen direct van me wegloopt als ze me zien... ...omdat ze denken dat ik vuil ben. En daarom zeg ik u, ik heb mij zo niet opgetut... ...om dan zomaar te worden uitgemaakt door de eerste de beste vette overvoede haarbal... Ik heb make-up op mijn kont, man. En dan weet je nog niet eens iets over die kurs. Stop. Niemand heeft ooit op die manier tegen mij gesproken. <Gas> Zo gedurft. Ik vind het leuk. Oh, Geloof me, mijn voorraad is nog lang niet uitgeput. Haarbal. Oké, okay, team. Rock'n'roll. Je bent sterk. Je aroma is overweldigend. Wat bedoel, wat bedoel je daarmee? Het zijn je ogen. Mijn ogen? Ze geven licht af. Licht af? Amai. Weet je, bij dit deel van het plan was ik er even niet bij. Zijn de kleine schoenen in de auto binnengeraakt in het huis? Zo, heb jij ook een naam? Ja, het is een Persische naam, want ik ben Persis. Ik werd geboren als prins Tijger Mahmoud Shabbas. Oeh, dat is een mondvol. Noem ik je gewoon Tijger? Wow. <laughs> okay, cool. let the beast go jongens. <laughs> yes! Okay, iedereen post nu. We vliegen erin. Nou, we zijn weg. Krabi, minder nagels, meer pot. Oh, oké. Okay. Daar is in. Uh-oh. Uh nee, nee, ik had een... Wat was dat? Wat? Oh, uh, dat is het geluid van mijn hart. Hoor je dat niet? Hmm. Hier langs, hier langs. De controle. Tug aan de slag. Pak dan! Hier vang! Oh jee! Uh. Oh. Yes, kaartalen. Mijn vader had een uitzonderlijk plat gezicht. Mm -hmm. Hij was zo mooi, dat hij bijna niet kon ademen. Fascinerend! Binnen heb ik een groot klimtuig met verdiepingen en een tapijt. Kom je eens kijken? Nee, nee, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh. ik wil je nog iets kwijt over mij. Goed, goed, goed bezig, goed bezig. Wat is dat? Dat is wat de mensen uit hun bed haalt, elke morgen. <leadershipacked in> ja, waar ze heen? Bukken, naar beneden. Die moet hier weg zijn voor ze terug is ja? Nee, niet zonder die patatjes. Wat? Lou, Penny, terug naar de tv. Hella, let jij even op dat mens. Kom te noorden, Roger. Nee, Hella, wacht. Mijn staart, hij jeukt. Roger, de kar is vol, we zijn hier weg. Nee, Vincent, geef me nog één secondje Vincent? wat Wie is Vincent? Oh, uh, Werner uh, Vincent. Het is wel een oude vriend van hem. Uh, een beer van de wind. Uh, iets uit mijn jeugd. Dat is mijn teddybeer. <laughs> er is helemaal geen beer. Huh? Oh, Men leeft dim en het gaat er. uit. Ah. Oh, Helen. Er ligt hier een dode witte rat in mijn traphal. Ik dacht dat je dood was. Ik leer van de beste pa. Dat is mijn meisje. Nee, kom bij papa. We moeten weg. We hebben geen tijd meer. Wat gebeurt er, Roger? Niets! Wel, dan zijn we ribbedibi, want we hebben echt alles mee! Nee, toch niet! Waar heb je het toch over, zeg? We hebben meer dan genoeg! Hey, luister! Ik heb nog zo lang om deze voedselvoorraad af te geven aan de moordlustige gruwelbeer. En als er geen patatjes op zijn menu staan, dan ben ik zijn menu. Dus ga nu van mijn staat! Wat? Laat los! Hé, hey, oh. huh. huh? Maar ik moet weg. Stella. Stella. Waar ga je naar toe? Stella! Ah! Oh, Stella! Stella! Oh. Luister, het is oh. niet jouw schuld, maar het zal niet werken, want ik ben een... Een... een, een... steek hier. Ja, dat he. Eh. Sorry ah! dat je dit moet zien, hè. Vlam in de pep! Heb jij geen last van mijn stank? Nee, ik ben heel mooi van gezicht, maar ik ruik helemaal niks. Jij ruikt niks. Laat de deur! Vrijd, vrijd, vrijd! Oh, langs hier! Nee, nee. Langs hier! Oh. Langs hier! Kanaal! Oh. Oh. Oh. Oh retail Ah! Buenos días. Retail. Oh. Ja, werd juist verdacht. <gülüyor> oh, ja, denkt. Jetzt apportori de lata binnen slijpen in mijn... Zeg, nee, madame, stop met dieren. Die beestjes doen ik snel in slaap op een menselijke manier. Nee, niet menselijk. Zo onmenselijk als maar kan. Het was een plezier om zaken met u te doen, madame. met ons doen, mama. Ik, ik weet het, die schat. Ik wil nog niet dood, pa. Niet echt dood. Zo ver is het niet. Mijn hart wil leven nog. Wat giet je zei over een wetsjuist winner. We de moeten luisteren. Sorry, gast. Nee. Ik wist dat hij ons bedroog. En ik heb ons hierin gedraaid. Ik had beter moeten weten. Wauw. Wow. <laughs> Vincent. Ik was onderweg om jou te doden, maar... Ik ben gestopt om dit te zien. En ik moet zeggen... Dat daar is een meesterlijke zet. Dit is de meest geniepige... ...en vuile oplichterstoot die ik ooit heb gezien. <laughs> Op en top, Roger. Jij pikt het eten en zij kunnen het vergeten. Doe zo voort en je zal eindigen zoals ik... ...met alles wat je ooit hebt gewild. Maar ik heb dat allemaal al gehad. Wat zeg je? Wie bedriegt je nu? Je hebt zelf gezegd dat je een eenmandsgezin bent. Altijd geweest. Zo overleven wezens als jij en ik. Een paar idioten moeten eraan geloven. Tja, dat is leven. Geloof me, je hebt ze niet nodig. Om eerlijk te zijn, toch wel. En op dit moment hebben zij mij nodig. Dus heb ik dit nodig! Roger! What? Oh, no. oh that that's who's yeah. oh, here. Oh, Wow, Stella. Nee, nee, nee, nee. nee, Kom je redden. Ik ben je redder. Dood, ik besproei je zo hard dat je kleinkinderen stinken. Ik zeg het je, je kleinkinderen. Zeer? Meer? Oh. Wow, Ben! We hebben oh. geen controle. Wij kunnen rijden. Het is net zoals bij Super Botching 3. Wat? Hé, hey, hé, hey, laat me binnen, hier zit de trap, hier is de trap! Selecteer, bestemming. Ah. Breng ons naar huis, breng ons daar de boomstam! Vorige bestemming, geselecteerd. Omkeren okay. indien mogelijk. Ah. Kappie, laat me binnen! Ruisteren niet aan Roger. La la, la, la, la, la, la, la. Jongens, schud hierbij dan! Waarmee doen we dat dan? Hé, hey, we hebben een ding! Kec不到... Kec., hey, Lad mıdır? Nee, ring stars Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Al oh, is begonnen. Ik zeg u, hij wil ons alleen maar helpen. Echt waar. Maar, Werner, jij zei dat we onze staart moesten volgen. Maar mijn staart jeukt niet. Oh. Zeg dat dan toch, hè. Hey. Nee. Dank u. Dank u. Ah. Je bent dood, Roger. Ah. Hey je vrienden, ook. Oh, pas op. Omkeren in één mogelijk. Ah. Uh <gasps> de danswonde weer. Kom Komaan, kom, kom! Ja, go, ja, go, ja, go, go. ja, ja. Is het zo recht? Ja! Who? Benny? De kind twee? Zappie? Enge clown! Ah. Oh. Stel Wat haar! Kom in! Kom zijn jullie, rot ratten, stinkbeesten? Terug naar jouw walgelijke baas! Kom op! Jullie willen dolle hè? Dan krijgen jullie dolle pret! Oh pas op, bukken. Genoeg, Werner. Zorg dat iedereen buiten is. Ha? Huh? Ik laat hem af. Gek? Maak je af? Mij moet hij hebben. Zorg jij maar voor je familie, Werner. Dat wil ik ook. De hele familie. Er moet toch iets zijn wat we kunnen doen. Er is geen tijd. Huh? Sapi. Oh. Oh. Ah. Hey, Vensar, je had gelijk. Van een patatje? Daar ben ik pas echt vol van. Grosh! <laughs> Zombie, <laughs> go, go, go! Okay, ah, ah, run, run, run, multim girbiden 福 Haksası Şarkı Şarkı Kom hier, jij bent een genie, mijn jongen. Oh, dank. En Werner, jij mag nooit van schild veranderen. Nooit? Mijn schild, mijn vriend. Doe dat af. Geef het terug. Maar nee, malleke. Gedaan met spelen. U weet toch dat dat een turbo-ontvachter is? Agent, wacht eens. Het was die dierenverdelger. Hij heeft hem verkocht. Ik heb hier niets mee te maken. Hey, hij stond in uw tuin. Uw naam staat op het contract. Vertel alles maar aan de rechter. Nee, het is niet mijn schuld. Maak me los! U kunt mij niet arresteren, ik ben voorzitter van de eigenaarsvereniging! Zoma meester van onder! Deze ze! Stap het! Mevrouw, stik eens een handje toe, verdorie! Schrijf grijp Schrijf haar, mijn benen vast! Spelen? Nee, nee, nee, nee, nee! Het is gelukt, het is gelukt, is gelukt, gelukt! is gelukt! Stella. Dus, dit is het grote wilde woud. Ik ga, vond... ja, Kom maar aan, Pink van me. Kom maar met mij mee. Ook doe. Weet je, Roger, um, voor alle duidelijkheid. Als we hadden geweten dat je dat eten nodig had... ...om aan die grubelbeer terug te geven... ...je kreeg het van ons. Echt waar? Ja, zo doen families dat. Ze zorgen voor elkaar. <laughs> ik heb nog nooit zoiets meegemaakt. Weet ik. Maar geloof me, dit... Dit is de poort naar een beter leven. Werner, wou dat je me dat eerder had gezegd. Ja, kijk, dat is slechte communicatie. Zo gaat dat in families ook. Wat zeg je ervan? Wil je erbij horen? Oh, kom hier. Kom hier. Ik ging echt niet laten gaan, maar... Oké. De lente staat op springen, hè? Wacht eens even, dat betekent dat we maar 267 dagen over hebben tot de winter. Waar gaan wij onze voorraad vinden? Oh oh oh oh oh oh oh oh. oh. Ja. Subby. Ik vulde de boom. Huh? huh? huh? Oh. <laughs> Vrienden is het voorwerp dat alle menselijke dieren aanbieden. En ze noemen dat een tv. Mega cool. Zien, mensen hebben de behoefte om in verbinding te staan met de wereld rondom hen. Dat is pas super, hoeperdepoe. Ze hebben ook de behoefte om neer te ploffen op dik gat. Dus tv kijken voldoet aan beide behoeften. Wauw, interessant. Kom maar, jongens. Allemaal gezellig voor de tv. En vergeet we een snoep niet. Koppelklinker. Koppelklinker. koppen. een eepselaam, alsjeblieft. Ik ben te zapper niet. Hey, Spijker, stijk al. Iemand de zapper gezien? Bah, chillen. Ik ga maar tv kijken. Ik denk dat vandaag de dag is dat we gaan ontdekken of de baby talent heeft en of Saxon een echte ene is. Net zoals Khan in Star Trek II. Het hier in zijn project was in de handen van de Enterprise, maar Khan had een perfect plan om de uitvinding van herbruikbaar leven te stelen. Amaya weet er veel van. Oh, ik heb dat gezien op TNT. Ze gaven een retrospectief. Iemand een glimborf? Ja, ik wil er wel in. Klappie, ja, geef me dan de zaloer. Hm, proef Wat heb je? Niet op pakken. Wow, dat is het perfecte eten. koekjes. Ik kan net zo goed zand eten. Zand? Ik ken zand. Ik heb al zand gegeten. Dat proeft wat. Uh, zand. het programma begint. We rockin' the suburbs, everything we yeah. need is yeah. here. Yeah. We rockin' the suburbs. All around me I'm all lost in the supermarket I can no longer shop happily I came in here for the special offer but guaranteed personality I'm all tuned in, I see all the programs I save coupons from packets of tea I've got my giant hit discotheque album I empty a bottle and feel a bit free Kids in the halls and pipes in the walls Make me noises for company Long distance callers make long distance calls And the silence makes me lonely I'm all lost in the supermarket I can't own your shop happily I came in here for a special offer A guarantee personality I'm all lost in the supermarket The melody Momentje, momentje. Ja, daar gaan we. Is een beetje een anticlimax, hè? Domme toch?